بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد بخانف من داخل فادر من السنة المؤكدة فوق عند السنة السلاة خصوف القمر مان في الدرسترين خبات من في في الدرسترين هذه فوق زمار شهور السنة Oké, okay, de manier hoe bidden we dit gebed? Hij zegt: Dit gebed is zoals alle, alle neuwavi, normale neuwavi, twee rakka's. Gewoon hoe je normaal neuwavi bidt, twee rakka's, dat is het gebed. Dus de, er, is, uh, er is geen twee rak'a. één rakka's. Nee, het is gewoon net zo'n normale neuwavi die je bidt. Gewoon twee rakka's, en dat is het. Alleen het is luid. Waarom is het luid? Want uh, maar verduistering gebeurt het meestal. Eh. Uh, uh, in de avond, dus na Maghreb. Na Maghreb is na Isha. Ja. In, in ieder geval, het gebeurt in de. In de... Niet uh, door de dag heen, in, in de avond. En na, in de nacht kan het ook gebeuren. Zonder verlenging, zonder niks. Je bent gewoon normaal. Zonder lange, zonder soort. Uh, soort bakala. Het is voor jou, maar het is niet spec specifiek eigenschap daarvan. Je bent gewoon, hoe je normaal nefila bidt. Het is niet zoals uh, uh, zonverduistering. Het is gewoon een normale uh, nefila. Hij zegt, we, we resteren luid in, want het is in de avond, zoals ik al zei. Maar het wordt niet gezamenlijk geweden. Uh, zonverduistering wordt gezamenlijk, uh, uh, is mustahab, zoals ze zeiden. Maar uh, maanverduistering. Isme, is makro om gezamenlijk te bidden, dus ieder voor zich, ook al man en vrouw, ieder voor zich. Wel afdel koning, viel boeiend. En het is beter dat je thuis doet, niet in de moskee. Dit is een uh, hele korte beschrijving uh, voor de uh, salaat van uh, manverduistering. Akulu kuli astaghfirullah li